Roosendaal zei tijdens de zitting dat Bouterse tijdens de decembermoorden zijn boezemvriend was. Hij heeft vaak met me gesproken over de decembermoorden en ik was zijn vertrouweling, verklaarde hij onder Ede. Het proces gaat over de moord op 15 tegenstanders van het militaire bewind in Suriname. Het parlement Paramaribo legt de laatste hand aan een amnestiewet, waardoor Bouterse voor altijd buiten schot zou kunnen blijven.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 Een directeur van een zorginstelling moet 2,5 jaar de cel in voor fraude met persoonsgebonden budgets. De vrouw van 50 vervalste de aanvragen van haar cliënten voor pgb's en stak het overige deel in haar eigen zak. De echtgenoot van de vrouw werd door de rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur wegens witwassen. Het paar drukte ruim 30 miljoen, 3 miljoen euro achterover. Christine Nesbit is in Veen wereldkampioen geworden op de 1500 meter. De Canadees bleef Irene Wust en Linda de Vries voor die tweede en derde werden. Bij de mannen werd Stefan Groothuis wereldkampioen op de 1000 meter voor Nuis die het zilver veroverde. De mannen rijden vandaag nog de 5 kilometer. De Boko heeft zich daarvoor met gezondheidsklachten teruggetrokken. En dan het weer. Een heldere nacht. Morgen is het vrij zonnig en dan wordt het gemiddeld een graad op 15. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gersen van de AWB. Het is wat drukker dan normaal. Op vrijdag. Er staan files van 4 km en langer. Op de 1 van Amsterdam naar Amersfoort, tussen Diemen en Muiden 4 km voor knoopend Edenes 4. En voor Afrikbundsgrootte 5 km. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Afrikbundsgrootte 5. A4 de naar Amsterdam voor Zoetenwoude 8 km. A12 Utrecht-Arnhem voor Driebergen 6. En op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal en Driebergen 12 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A15 Europoort-Rotterdam voor het Vaanplein 6. Op de A16 Breda-Rotterdam voor Knopert-Rechtsseplein 5. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Knopert-Rechtsseplein 4 kilometer. En voor Moordrecht staat 5 kilometer. De A27 Utrecht-Almere voor Beeldhoven 4.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 a piece by Gershwin, renaissance style, tonight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 Zo goed was dat, van B.O.B. Van zijn nieuw album natuurlijk. En daarvoor de uh, Lorraine, de Zweedse instelling voor het Eurovisie Songfestival van dit jaar. Uh, met de uh, Utopia of Eutoria, dat is een rare titel. Um, ja, maar ik zit te denken, als dit nu al een hit is, hè, dan, euphoria. Dan, euphoria, dan, uh, dan wordt dit een, uh, een hit. En Het is al een hit, maar dan wint het het Songfestival. Ja, ik dus? Nooit. En dan zit ik te denken aan ons of eigen... Indiaan! Indiaan! Inderdaad, Gijs, ons Indiaan. Uh, hoe heet ze ook weer? Joan heet ze. Ja, en dan denk ik van ja, nou dan gaan we onze kans weer. Dus wat moeten we volgend jaar gaan sturen? Is mijn vraag aan jullie. Wat had die vent gestuurd? Wel, welke vent? Hey, ik, ik zeg nog steeds: ze sturen rines hoor, echt waar. Zag rines? Ja, ja op de scooter. Oete, oete, oete, oete. Dat en hij gewoon op zijn scooter naar, naar dat, dat land toe gaat. Festival op de scooter. Dat is wel een goed idee, jongens. Maar jij bedoelde iPhone toch, uh, Gijs? Ja, die gozer die meedeed. Ja, deze. Ik ga even een klein stukje luisteren, laat de microfoon open. I work two jobs, it ain't fun, but I do what I gotta do to get it done. At least I know, when I come home, I don't have to answer to anyone. See, I might never have much more than what I got right now. But I know who I am, and that sure makes me proud. I'm a friend, I'm a son. Dit zou ik wel een goed songfest van nummer vinden In plaats van nou ja, Alles beter U dan en een indiaan van You and me En ook, het begint het echt heel bekakt Engels zeg maar En dan Na een tijdje wordt het gewoon heel raar Engels En dat, dat, vind, ik, dat vind ik gewoon jammer En, en die toy die hoort dat, dat hoeft toch allemaal niet Dan ga je toch geen songfest van me winnen. Ja ik heb hem nog niet gehoord ja, ik ga Zal hem voor je opzoeken? Dan gaan we zo luisteren. Ik hem ook niet horen. Nou, nou denk ik niet, nee. Maar, ja, die, uh, gaat, die gaat Nederland vertegenwoordigen. Ja, ze deed ook mee aan de. hoe heet het? Aan uh, The Voice. Oh, die. Het eerste seizoen. Deed ze mee, dat weten jullie hier ook allemaal niet meer. Nee, tuurlijk niet. Jeetje. Is het Ben Saunders? <laughs> ja, die, die, die had het story op even. Ja, is goed. We gaan even luisteren aan ze. Do, it, do it in the mix. Die kent dit. En dat is vandaag degene van AquaJack. En, uh, wat het liedje net hoorde, wat was het ook Wie kent dit? Dat was de Weekend Hit, de Weekend Normale Hit. En we hebben ook natuurlijk de Weekend Dance Hit. En dat is deze. En dat is van Avaljack. En ik denk dat, het, dat ik hier yeah, wel mensen mee ga maken. Nee, me mee gaan maken. Jeetje, kom niet maar bewoorden. woorden. Zo erg vond ik het leuk. One song only. So I ball so hard, motherfuckers wanna find me. The first niggas gotta find me. What's gonna grant to a motherfucker like me? Can you please remind me? Fall so hard, this shit crazy Y'all don't know that, don't shit face And as we go, I'm live on the might go Michael, take your pick Jackson, Tyson, Jordan, game six so got a broke clock Rollies that don't tick tock Mars, that's losing time, hitting behind all these big rocks. What's so her? I'm shot too. I'm supposed to be locked up too. You escape, but I escape. You be in Paris, getting fucked up too. also her? Let's get faded. Lover these for like six days. Gold bottles, soul models. Stealing Ace on my sick days. What's also her? Bitch, behave. Just might let you meet, gay. Shot towns, T-Rose. Moving the next, BK. What's so her? Motherfuckers wanna find me. That shit great. That shit great. That shit That out so hard, motherfuckers wanna find me That shit crack That shit crack That shit crack She said, making yeah, me get married at the mile? I said, look, you need to cry for your bar Come and meet me in the bathroom style. and show me why you deserve to have it all. So that she crack, that she crack. Ain't it Jay? Walk, walk so hot. What she order? What she order? Fish fillet. Walk, walk so hot. Yo, whip so, cold. whip so cold, This whole thing. So hot. Act like you ever be around, motherfuckers. Like this again. Gucci girl, grab her hand. Fuck that bitch, she don't wanna dance. She's my friends, but I'm in France. <laughs> I'm just saying Prince Williams ain't doing right If you ask me Cause I was him I would've Mary Kate and Ashley Was Gucci my nigga Was Louis my killer Was drugs my dealer Was that jacket Marjilla Doctors say I'm the illest Cause I'm suffering from realness Got my niggas in Paris And they going gorillas huh? I don't even know what that means No one knows what it means But it's provocative No it's nice. It gets close. the people it going Also, how wanna find Oh, okay. oh Don't let me get in my zone Don't let me get in my zone Don't let me get in my zone The stars is in the building They hands to the ceiling I know I'm about to kill it How you know I got that feeling You are now watching the throne Don't let me into my zone Don't let me into my zone I'm definitely in my zone Jajora Kanye West And Jay Zemith in Paris, want dat woord ga ik niet zeggen op de radio, vind ik een beetje raar woord. Kane West jij West is hoor, maar goed um, Daarvoor hoor je nog Everjack uh, met Can't Stop Me, No En als het goed is, horen wij nu aan de telefoon De enige echte vriend van de show Mark van Rijswijk, goedemiddag Hallo, goedemiddag uh, Hoe gaat goedemiddag. hij ermee? Goedenavond Goedenavond is alweer, ja Oh ja, thuisvliegte Op zo'n mooie dag zeker? Zeker, ja, nogal ja Hoe gaat hij eigenlijk? Ja, zeker, ja hoor Mooi Prima. Goed, uh, nou, goed om te horen. Ja, laten we meteen maar met de deur in huis vallen. De deur in ja, huis vallen. De Welke wedstrijd heb je dit weekend? Ja, geen AXP. psv nou, jammer, jammer, jammer, jammer. Ja, ja nee, ja, ja. die. Dus ik, nou, ik, zit bij de graafschap Feyenoord. Ook wel een. Uh, Ook wel een leuke ja. Mooi, daar zit ik in heerenveen VVV. Dus oh, nou, druk genoeg. De Feyenoord doet het wel erg goed, hè, op dit moment? Ja, daarom. Maar ja, het begint ook wel belangrijk te worden. Omdat u ja. eerder een zich heeft geplaatst voor de finale. Ziet het er naar uit. Is de kans groot dat je bij de eerste vier moet eindigen. Om je rechtstreeks te plaatsen voor Europees voetbal. Mm -hmm. Ieder dacht eigenlijk aan het, dat het wel de eerste vijf zou zijn. Maar dat betekent dat het dus drukker wordt rond plek 8, Omdat plek 8 dan de laatste plaats is die je rechtstreeks op de play off ja. En meer strijd wordt ook om plek 4. Dus dat, uh, dat zou wel goed kunnen zijn. En dan ja, de vraag. Wat verwacht je van de topper van, van dit weekend? HXPC. Uh, op dit moment zou ik mijn geld op PSV zetten eerlijk gezegd, oh. ik die toch wel steeds beter spelen, ik heb Ajax gezien bij ADO en toen maakte Ajax ook wel weer indruk op het gemak waarmee ze daar vonden, maar ADO was toch ook niet heel erg sterk, ja. uh, Ado, Ajax mis Jansen, dat is wel een gemis, maar goed, jongen is op dit moment misschien wel gewoon de beste speler in de eredivisie, Jan, ja. zo, goed, ja, zo goed speelt hij uh, Vertongen op dit moment, dus dat is wel weer belangrijk maar uh, nou, Ajax heeft ook nog, blijft gewoon de personele problemen ook voor inhouden. Ja. Uh, dus op dit moment zou ik toch mijn geld op PSV zetten. En ik heb zeker het gevoel: als PSV wint, dan worden ze ook kampioen. Gezien het programma dat ze daarna hebben. Ik dan, hoor uh, het al. Ja, ik zal, als ik jou als nooit naar het casino gaan. Nou ja, ik heb dat nou, al lang volgehouden gehouden op PSV. Toen leek ik er weer even vanaf te gaan. Maar nou, komend weekend wordt: mag ik zeggen, PSV heeft daarna, na Ajax uit. Nog vier thuiswedstrijden. Ja. Je gaat toch eigenlijk al vanuit dat ze die winnen. AZ ja. thuis als moeilijkste, maar goed. En dan moeten ze uit naar RKC, Roda en Excelsior. Dat en zijn ook natuurlijk drie relatief makkelijke uitwedstrijden. Als ja, je bijvoorbeeld de, de uitwedstrijden van Ajax ziet die ze hebben nog na PSV. Ik wil thuis ga ik vanuit dat al die titelkandidaten de meeste van hun wedstrijden uh, wel winnen. Maar Ajax moet nog uit naar Herenveen, Twente en Vitesse. Dat is echt een andere orde van grootte dan ja. PSV met RKC, Roda uh, en Excelsior. Zeker, klopt. Dus, ik, dat, dat is gewoon, dus PSV heeft een wat, dat betreft, wat makkelijker programma, lijkt het. Zeker een huidwedstrijden. Dus als ze winnen, uh, dan uh, geeft PSV echt een goede kans op de titel. En de, de voorhoede van Ajax, de Boerrichter en Ziegterson, hoe gaat het daarmee? Ja, nou ja ik uh, verwacht niet dat, uh, uh, dat die erbij zijn. Die zijn er sowieso nog niet bij. Uh, ik ben benieuwd wanneer die er weer bij gaan komen... Ik uh, heb begrepen dat Siegtersson waarschijnlijk maandag zijn antreken gaan maken bij jonge Ajax. Goed nieuws. Dus dan zou die misschien een week later weer beschikbaar zijn voor de eerste. Maar goed, ja, ze missen nu dus uh, Boerichter Siegtersson en uh, de natuurlijk ook Soleimani. Van der Wiel ook. Ja, van de Wiel ook. Maar als je voorin kijkt, missen ze eigenlijk een hele basisvoorhoede. Ja. ja. Dat is toch een probleem natuurlijk. En Jansen. En ja, ja, Jansen. Jans Jans dus, Jans -ja. ja, dus ze missen als je kijkt, ze missen Bullissen van der Wiel. Dat zijn normaal ook de twee bags. Jansen, een basisspeler op het middenveld. En ze missen hun complete voorhoede. Nou, dat is wel een probleem voor Ajax natuurlijk. PSV, mm -hmm. uh, wat dat betreft, ik, heeft een keuze. Toyphone, een keer terug. Ik ben benieuwd wie die op de bank zet. Want dat is gewoon echt een, een, uh, een keuze voor CoQ uh, nu. Want ja, ze hebben het allemaal goed gedaan in principe tegen, tegen Herenveen. Dan moet, moet, zit die Wijnaldum misschien wel op de bank. Oeh. Want Toyphone speelt wel tegen Ajax? Ja, Toyphone heeft wel 16 jaar, Is De aanvoerder voor PSV, die speelt. Dat lijkt me... Eigenlijk geen twijfel, dus dan is eigenlijk een beetje de keuze, die lens haalt hij er weer af, want hij bijvoorbeeld met Labiat of Wijnaldon weer op de vleugel gaat spelen. Of dan haalt hij Labiat of Wijnaldon eraf, en ja. ik denk eerder gezegd dat een van die laatste twee, ik denk dat Labiat, Labiat. of Wijnaldon niet speelt. Ik denk Labiat, Ja Jij, jij had toch uh, Ajax-Oda, de vorige keer, uit mijn hoofd. Was jij dat? Oeh, dat, dat, ik heb uh, uh, heel veel... de vorige wedstrijd nee, van Ajax? Nee, nee, nee, nee het was met, dat was niet met uh, ebc toch? Die heb ik niet gedaan. Nee, maar die, de, de vorige wedstrijd van Ajax wel, toch? Ado-Aard, ado Theo -ad, ado -ad. ado -ad. Ja, hè? Ja, de, daarom. Ja, da, da, hij was nog niet helemaal. Een van de beste wedstrijden volgens mij in het shirt van Ajax. En daarom, dat, ze, dat zei ik ook in de wedstrijd. Zo zonder dat hij dan PSV moet missen. Net nu het gevoel van hij zit weer aan te komen. Ja. Het wordt steeds meer de Theo Jans waarvan je hoopt uh, dat hij zo goed kan spelen. Dat hoop je gewoon als neutraal toeschouwer. Van Wat we bij de, Twente van. hebben gezien. Precies. En, de, net, en dat is een beetje een van de belangrijkste wedstrijden van het, uh, van het jaar. Want ook de Boer heeft al aangegeven. Ja. Wie wint, ja, dat is gewoon een hele grote stap naar de titel, wie verliest, haakt niet definitief af, maar ja, natuurlijk krijg je daar een klap door. Ja, dan mis je Jansen, en plus al die andere spelers die Ajax uh, moet missen, dat is echt, dat is natuurlijk wel een probleem. Ja. Maar, was dat balletje nou op gevoel gegeven, ja toch? Ja, natuurlijk. Lukaku, ja, is wat een paas als dat zegt. Dat daarom, maar hij ziet het, en hij legt hem ook nog eens, want de paas kunnen geven is één, maar hij legt hem ook nog eens precies zo in de loop, in plaats van dat Lukoki hier moet houden, want ja. Lukoki ook maar een seconde in moet houden, is de kans eigenlijk al verkeken. Dus dat was echt een, Een ja, heerlijke bal. Ja. Maar het, was, het kwam op een goed moment voor Theo Jansen, kunnen we wel zeggen Ja, ja precies, ja, dus daarom is, Je hebt nu, nu worden de prijzen verdeeld Nu moet je er staan, ja. nou lijkt hij er te staan Dan was er wat knullige gerdek maar goed ...als Ajax thuis wint van de PSV, wat natuurlijk ook heel goed mogelijk is. En ze hebben daarna een uh, fitte en scherpe Jansen er weer bij. Mm -hmm. Ja, nou, wie, uh, wie stopt Ajax dan af uh, in de slotfase van de competitie? Want ja. zoals gezegd, die uitwedstrijden zijn wel makkelijk... ...maar Ajax heeft een relatief makkelijk programma thuis. Zeker. Uh, Heracles, maar wel, dat is wel de week voor de bekerfinale... ...dus daar zal Heracles natuurlijk wellicht ook uh, rekening mee houden. De Graafschap, Groningen en nou die moeten ze thuis normaal gesproken allemaal wel winnen. En dan gaat het dus uitkomen die uitwedstrijden, onder andere Twente uit... Laatste speeldag, Vitesse Ajax. Oeh. Ajax dan nog kampioen moet worden. Poef. Wordt Wat lastig hoor. Dus uh, ja, nee, daarom. Nou, ik ja, wou uh, dat ooit PSV daar 5-1 heeft gewonnen, toch? Voor een kampioenswedstrijd. Ja, ja, daarom een kampioenswedstrijd. Want PSV speelde de laatste dag uit bij Excelsior. Dus uh, nou, het wordt. Uh, Die hebben toen AZ verslagen. Ja, daarom, daarom. Kijk. Die hebben de AZ Gelijk. de titel gekost. Was het gelijk of verslagen? Ja. Het was gelijk. Nee, ze hebben, ze hebben toen, toen de AZ daar het titel verspeeld gewonnen in zelfs met 3-2. Ja. Heb jij gisteren naar de Heracles gekeken? Natuurlijk. Ja, wat een stunt. <lacht> Mooie wedstrijd. Ja, het was een fantastische wedstrijd. En uh, terecht gewonnen uiteindelijk. En, ja. Wat dat betreft, want we hebben het nu over, wie uh, wordt kampioenijs of PSV? Maar vlopig staat AZ gewoon nog bovenaan. <lacht> Alleen Eén puntje. Heb je hebt al twee wedstrijden op rij kunnen zien tegen NAC en tegen Heracles. Dat het spel, naarmate de wedstrijd voordat, minder wordt. Ja, klopt. Ze, ook tegen NAC had je toch het gevoel, nou, als er nog één ploeg scoort, zou NAC eigenlijk wel eens kunnen zijn. Zeker in de tweede helft. Tegen Herakles was dat met name ook het geval. Ja, dat is natuurlijk wel uh, een pijnlijke constatering. En, en logisch ook, met een vrij smalle selectie, want het is een smallere selectie dan bijvoorbeeld eigenlijk PSV hebben, en meer wedstrijden, vrees ik toch dat met name de, de vermoeidheid AZ gewoon op gaat breken. Klopt, denk ik, ja. Ja, daar uh, zit wel wat in. Tot zondag twee vragen. Is opvallend is dus dat Twente opeens een beetje door de man begint te vallen. Ja, nou, ik, het is goed. Ze dan, dan winnen ze wel weer bij de graafschappen Dat vond ik weer wel weer knap. ze We moeten nu naar ADO, waarbij ADO meerdere belangrijke spelers moet missen. Uh, dus het zou mij ook niet verwazen als Twente daar gewoon wint. Uh, ja, het blijft gewoon moeilijk te voorspellen. Ik, van elke club geldt... Kijk, als zo speelt zoals ze bij PSV deden... Ja. ...worden de kampioen, want dan, dan winnen ze alles vanaf nu. Mm -hmm. En als ze spelen zoals ze tegen NEC deden... ...dan winnen ze geen wedstrijd meer. En dat geldt voor PSV natuurlijk ook. Speelt PSV zoals ze deden tegen NAC... ...of spelen ze zoals ze deden tegen Heerenveen? Ja. En zo dus kan je bij alle clubs dat bij Langs gaan... ...de toppen Klopt. en de dalen van al die kampioenskandidaten... ...liggen zo ver uit elkaar. dat Wat dat betreft... ...ja, ik heb net al die, die programma's bij Langs ja. uh, gegaan van die clubs... ...je probeert het een beetje te voorspellen, maar... Je weet gewoon niet welk PSV je te zien krijgt, maar ook niet welk Feyenoord. Mm -hmm. Feyenoord wint met heel goed voetbal bij Twente, volkomen terecht, ja. maar de week ervoor de ze weer 1-1 tegen Utrecht, thuis, in de Kuip. Komt. Ja, wat, wat moet je er nog van zeggen? Er is geen touw aan vast te knopen in deze competitie. Ja, en, en dat is het mooie, heerlijk. Lijkt, lijkt het lijkt wel een beetje op de vrouwen, hè? Had ook, had ook geen touw aan vast te knopen. <laughs> dat had ik heel graag aan jou, daar ga ik je geen opmerking over maken. inderdaad, ik kan <laughs> niet. Ik heb tenminste, nou, laat maar. Uh, en tot slot dan je het, hebt, het, het grote... tenminste vrouw, wou je zeggen. <laughs> nee, dat niet, maar. Uh. Tot, uh, ik ben, als, je, als je op zoek bent naar een uh, jonge, leuke man, ik bied me bij deze aan. Um, Prima. <laughs> maar voor de rest, uh, een beetje een non-voetbal nieuwtje, nieuwtje, nou eigenlijk ook wel weer met voetbal te maken. Uh, V.I. Dat, uh, dat opeens echt als een uh, tirilier scoort. Met bijna 1 miljoen kijkers op 3000. Ja, terugkeer van Van der Gijp. Je, he, ja. En ja, je ziet gewoon het, gewoon, het blijft gewoon werken door de vorm niet te moeilijk te doen over voetbal, ja. gewoon een beetje ouwe hoeren. Uh, ik had verwacht dat, zeker omdat we ook op vrijdag zitten en vaak nog met de Europa League, ook op donderdag erbij, dat, je dat op, een moment, je op een gegeven moment een beetje een beetje klaar bent, maar dat, dat verzadigd punt komt ook gewoon helemaal niet eigenlijk. En nee. Dat vind ik wel knap, dat ze dat toch op een of andere manier fris houden, komt ook omdat er steeds een andere uh, vierde man als het ware bij zit, of er aan ja. de Schelf is, of weer op of Kraai Junior is. En ja, het, het kijkt gewoon heerlijk weg. Ik heb het gewoon uh, op maandagavond altijd aan, uh, een beetje op de achtergrond, want je hoeft er natuurlijk niet uh, 90 minuten geconcentreerd naar te zitten kijken. Nee. En het kijkt gewoon, wat dat heerlijk weg. Het is, ook, het is ook niet echt alleen maar voetbal. Het is ook gewoon soms lachen met René en uh, ja. Jan Boskamp. Ja, daarom, het is, het, is, het is gewoon praktisch ontspannen. En mensen hebben geen zin meer om op maandagavond nog eens heel gewichtig te gaan lopen doen over het voetbal, met tactische looplijnen en, <lacht> en, dat, en dat, Ja, maar dat is op zondagmiddag bij ons, bij de Divisie Live. Ja. Dan wil je weten uh, waar gaat het mis op het middenveld bij PSV, bij Ajax of wat dan ook. En da daar heb je allemaal geen behoefte meer aan op maandagavond. Dan wil je gewoon, uh, gewoon uh, lekker, lekker praten over voetbal. En uh, dat, doen dat doen ze. Dat doen ze heel goed. En dat, uh, ja. en dat scoort terecht. En, en ze wijzen het ongelijk nu van, uh, van Studio Voetbal natuurlijk. Die een beetje af en toe hard uithalen naar Voetbal International. Nou ja, kijk, Stuur Voetbal heeft nog steeds ook genoeg kijkers. Dus dat kan gewoon naast elkaar bestaan. Het is, ja. het is over en weer een beetje haat en nijd geweest. Ja, dat is altijd jammer. Dat is, Misschien hoort het er, nee, er wel bij. voor nodig. Dus uh, ja. ik bedoel, laat ze iedereen, ze hebben allemaal een eigen manier van, uh, van doen. En het scoort er dus nu allebei goed, want ook zie je, voetbal heeft natuurlijk meer dan een miljoen kijkers. Dus. Ja. Nou, dat is ook netjes. Mogen we je ja. hartelijk bedanken ja. voor uh, deze vrijdag weer. Ja, prima. En dan, dan wensen je ja, volgende week succes. Ik, volgende week kan ik alvast vertellen. Dan zit ik in Utrecht. Dus uh, ah, dat, dan kraak ik je Utrecht ik zelf joh, jongens. jongens. Ja, dat, vol... dat wordt geniet hoor. Dat wordt leuk ja, dat ja, genieten. Leuk. Ja, hè ik zit er voor de buis natuurlijk. Ja, ik zit voor de buis. <laughs> Prima. Fijn hey, weekend. Fijn weekend. Geen uh, gaan wij oh, naar, nee. uh, dit wordt leuk uitspreken dames en heren. M83 luisteren met Midnight City. Terwijl het nog heel erg licht buiten is, dus beetje dubbel. Ja je hoorde DJ Pepper met uh, Doe it in de mix de webstep oh. En ik vind het echt serieus een heel goed nummer, als ik heel eerlijk ben En uh, ik bedank hem dan ook wel weer voor het maken van dit nummer voor ons Mooi programma En daarvoor hoorde je M83 met uh, Midnight City Wat ook weer een heel goed nummer is En uh, het is al ongeveer weer kwart voor zeven en de tijd Als je het gezellig hebt en met dit mooie weer wel zeker Want uh, het is echt mooi weer vandaag, kunnen ja, we wel Ja, het al een beetje weg, hè? Ja, dat komt omdat het donker wordt Oh dat is een, uh, soort met, Ja, dat, is wel, dat komt wel vaker voor Echt? Ja! ja ik, ik heb het denk ik ook wel een keer eerder gezien, maar... Eén keertje waarschijnlijk, hè? Ja. ja, zoiets. Normaal heb ik m'n altijd dicht het donker wordt, dus. Als Cees op straat is het dus, hè? Ja. Wacht, ze kijk het toch gewoon elke avond. Nou, dan heb je het nu alweer gemist. Ja. Maar je kijkt gewoon de uitzending te gemist nou, terug. Ja, precies. Om half elf. <lacht> Dat is toch raar? Ga ik om half elf Cees op straat kijken? Ja. Het gaat weer nee, helemaal nergens, nee. nergens over, hè? Dan zijn de teletubbies, half elf. <laughs> op welk kanaal? Op Nickelodeon. Nickelodeon. Die jongen die... Uh... Ja. ja. Maar goed, um, hebben we nog serieus nieuws of zoiets? Een raar nieuwtje? Gooi het in de groep. Ja. Een raar nieuwtje? Ik heb wel een raar nieuwtje. Vertel. In uh, Arnhem ja. is er een vrouw. Bij de ja. blokker werkte die. Ja. En die was niet zo slim. Dat zijn wel meer mensen die bij de blokker werken. Maar... <laughs> en die uh, heeft... Um... Ja. ja, hij heeft eigenlijk haar baas uitgescholden op Facebook Nou... Nah. En dat heeft hij gelezen Oh, oh. En nu heeft ze geen werk meer Heeft ze getagged? Getagged? Ja, heeft ze de baas getikt. van uh, Piep piep piep is een sukkel Nee, dat, dat nee. weet ik niet zeker, maar dan, dan ben je echt wel dom als je dat zou doen Wat zouden jullie over je baas willen zeggen? Heb je een baas? Ik heb geen baas oh. Nou, jij bent nu een soort van ja. baas Wat wil je over je baas kwijt? Ja, ik, ik hoop niet dat hij het hoort Maar het is gewoon een uh, enorme aardige jongen Kijk nou, kijk, zo gaan mensen, dat is mijn personeel, zo gaan ze met mijn om. Personeel Nou, ik word goed betaald Niels, ja. <laughs> Niels, zeg oh, wat over je baas zeggen? No daar heb ik nog niks aan gezien uh, van het uh, slaan Oh Wat had je niet moeten vertellen Sorry. Maar Niels, wil je nog wat kwijt over baas? Nee, goede vent Ja, <laughs> goede Ik vent. heb het niet over jou in dit geval <laughs> Ja, maar ik, ik weet over wie je het hebt Oké okay. En uh, we respecteren je, jongen huh? Als je luistert, we respecteren je Tot op een zekere hoogte En met Pasen wensen we jou heel veel succes ja, heb je over Matthijs? <laughs> ik heb het niet over Matthijs, ja Dat is je baas niet Nou, nah, is je leidinggevende Dat, leidinggevende. dat je niet zegt dat ik je baas heb Nee, mijn andere, ba mijn andere baas is wel goed hey, Ik heb heel veel baas eigenlijk Want ik doe heel veel vrijwilligerswerk Justin Bieber nee. Is ook mijn baas nee, nee. Niet. Ja, dat ik weet ik het Maar ja um, Om een kort verhaal lang te maken Of een lang verhaal kort Hoe je het wil noemen um, Je bent een tijdje weg geweest, hein, Niels Is het zo? Hè? Ja uh, Heb je toen het nummer van Roel van Velsen gehoord? Het nieuwe nummer Nee Oké, okay. heb je ook Olly Murs? Heb je daar ooit van gehoord? Eh, uh, nee Wil je er okay. überhaupt van horen? Wil je iets van horen? Ja, dat weet ik ook niet Van allebei? Wil je, wil je gewoon even gezakt ja, en ja. zorg dat je dat allebei af elkaar dat kan is. horen? Doe jij dat dat kan, kan doe jij. dat kan ik doen, jongen We gaan dus eerst luisteren naar Van Velsen dat met The Rush of Life Moet je niet door mij heen praten? Oké, okay, sorry We gaan eerst luisteren naar Roel Van Velsen met The Rush of Life Daarna Olly Murs met Dance With Me Tonight En nee Niels, je hoeft het niet letterlijk te nemen <laughs> Like thunder, lighting up my sky. Just like sugar, keeps my spirits high. They're seeing slow.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 play We zijn alweer in uitzending. Ja, leuk, leuk, leuk. Hij past er wel mee, maar dit doet hij dus al drie minuten, dat bubbel. Ja, dat doet niet anders. Ik weet niet wat hij in Zwitserland heeft gehad, of in Oostenrijk. Er schijnen nogal veel zijn. Door de lucht, de einde lucht. De einde lucht, inderdaad, dat moet wel. Ik ga een flauwe graf maken, dat je weet. Nou, daar komt hij. Het amazing momentje staat voor. Komt hij hoor, duurt even. Te duur. En het is uh, deze week volgens mij net hetzelfde als vorige week. Ja, de deur hè, mooi grap, brr, brr, brr, brr. Was het vorige week ook Angels? Weet je nog? Ja, Dat was Angels Vorige week. Ja. Ook. Dus we hier in de studio mee te blaren. Te blaren. Te blaren. We gaan het vandaag weer doen, want het meest voor mijn momentje is aangekomen. het is natuurlijk vandaag weer van Robbie Williams met Angels. Want ik voel het door mijn dingen. Sit and wait. Voel ik het, ik voel het. I'm running to my things. That's That's an angel. En the the place we, go, where we gray and uh, het gaat nog, het gaat nog, gaat weer verder, ja That's all that, uh, this is a this is a <laughs> I mean, So if I'm lying in my, in my bed Thoughts uh, <laughs> coming to my head -i. And, and I feel the love is dead Dead? I'm, I'm loving angels Now there comes he Put up, dug up and threw it Oh, that's a great that <laughs> <hard. laughs> A lot of love <laughs> and affection <laughs> Whether wrong, right or wrong, And down, yeah. the down, down, down, me, take me I know that down, won't break me And then And I come, come to call She, She wants to save me down, down, down, down, down, And the rain was down a On one way street. Down. I and look above, above. the places where I know. Sorry, oh. sorry, oh. sorry. I'll sorry. always be there with there's love. Cause uh, Nate, oh. And there's after the feeling gross, she I brings fresh to my bones. bones. En... Well, Dan komt hij weer. I'm loving angels insane and through it. God, God. Niet meer doen. <laughs> <laughs> <laughs> niet meer doen. Hoe zei je? Wat is nieuws? And and all that I break me. Ja, I come to call She wants to face me. I'm loving angels instead. Ja, Let's all allen! Do it Oh She has the sweet protection. and run in love and affection. When I'm right or wrong. Tell me that before. Everything really take me. And I hope that life won't break when me. When I come to I call. She, she wants to. Kijk, okay, deze ging jongens. I'm loving angels in Kijk, kijk, nou kan ik op zich best wel zingen. Aha, we. Oh. <hijst> en uh, ondertussen heeft Roel van Velsen zich al omgedraaid hoor, in die stoel. <laughs> ja. Oh ja, dat zie je niet, want dat is zo fijn. Nee, nee Sorry, Roe Oh, maar hij zit er wel in als je Toby wel hij wel beetje, wel wel to Tobi is hier de enige die weet dat ik op zich normaal best wel goed kan zingen, ja. toch? Tobi heeft mij zien optreden namelijk Ik Op heb school. het gezien Ja <laughs> ik, ik, ik lag geslapen die dag Met Nils Was na het schoolfeest Er ja. lag heel veel mensen lag geslapen Inderdaad Nee dus maar, maar Ik denk is het gewoon ontvingbaar Gewoon als het gewoon Was, was het karaoke of niet? Ja dit was Nee dit was geen karaoke nee. Dit is, uh, je, weet, Ik heb Robby niet gehoord Ik hoorde wel Tobi eh, En Nils <laughs> Wie heb je niet gehoord? Nee nee jij Robie. hield je mond dicht wil je zeggen Nee, nee. Hey. Maar goed Hoe ons heeft gedraaid Dus uh, we zijn Roy. Oh yes met drieën hij, hij is in Madame Tussauds, hè? Echt? Hoe vervel ze? Waar? In Madame Tussauds. In San in Amsterdam. Echt? Ja. We zijn in een serieuze conversatie. <laughs> dat is een respectje. Zet zijn microfoon even uit. Ja, take me, top. Take me. <laughs> <laughs> oh, nee, uh, we gaan nog even luisteren naar Loose it <laughs> van... Uh, want we willen hem kwijt, hè. We willen hem kwijt als dus Loose it. Doe maar, doe maar, doe maar. Nee, dat is Hobo, Hobo, Loose hoor, yourself, van Lose yourself, van M&M. Doe die dan. Nee, Loose It. El, U, Ook uh, bijna verlaten. Mm -hmm. ja, dus uh, ja, gaan jullie doen ze al. Wij gaan jullie verlaten, is waar. Oké, ja, ga jij ook de radio's uitzenden? Nee, dat is nou kunnen. We hebben zo natuurlijk nog uh, een uh, leuk muziekblokje. Vanavond nog de muziekboulevard. Uh, nou nu zat ik de muziekboulevard. En vanavond nog See It, hier op Radio CVM. En. Uh, er zullen misschien nu luisteraars zijn en die denken: waar We hebben Tim? wat gemist? Tim, Tim komt volgende week. Formule. En voelend uh, en Niels die is ook volgende keer bij het dus. dus dat is uh, een leuke nieuws toch? Ja, de leuke. Oké, okay. goed. Dus tot volgende week. Tot volgende week. Hoi, Hoi. weekend. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.